met het NOS journal. Bondscoach Bert van Marwijk benadrukt dat de kwartfinale van het EK nog steeds haalbaar is. Oranje verloor met 2-1 van Duitsland... ...maar kan nog de tweede worden in de groep als het met twee doelpunten verschil wint van Portugal... ...en Duitsland-Denemarken verslaat. Volgens Van Marwijk verloor Oranje door defensieve blunders. In Den Haag kwam het na de wedstrijd tot ongeregeldheden. Met behulp van de mobiele eenheid werd het Jongbloedplein ontruimd. 12 mensen werden gearresteerd... Gemiddeld 8 miljoen mensen hebben gisteren thuis gekeken naar de wedstrijd Nederland-Duitsland, meldt de stichting Kijkonderzoek. Vlak voor het laatste fluitsignaal werden 8,6 miljoen kijkers geregistreerd. Uiteindelijk hebben meer mensen de wedstrijd gezien. Later worden nog de cijfers bekend van het aantal mensen dat de wedstrijd ergens anders heeft gezien, bijvoorbeeld in cafés. De Duitse politie en justitie hebben vanmorgen een grote actie uitgevoerd tegen radicale salafisten. Op 70 plaatsen in 7 deelstaten viel de politie woningen en moskeeën binnen. Zo'n duizend mensen waren bij de invallen betrokken. Ze zouden vooral op zoek zijn geweest naar bewijsmateriaal dat de basis kan vormen van een verbod van de salafistische groepen. Salafisten zijn fundamentalistische moslims. Het vermoeden bestaat dat ze in Duitsland moslims aanzetten tot geweld en dat ze in contact staan met islamitische terreurnetwerken. De Nederlandse supermarkten hebben 2011 succesvol afgesloten. Ondanks de economische malaise wisten de supers hun omzet te verhogen met ruim 2,5% tot 33 miljard euro. Dit jaar wordt wederom een omzetstijging van tussen de 2 en 3% verwacht. Het eh, Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel meldt dat. Uit onderzoek blijkt dat maar 11% van de consumenten zegt sterk te bezuinigen op uitgaven in de supermarkt. Wel let 60% scherper op aanbiedingen en bijna de helft kiest vaker voor het goedkopere huismerk. Het weer droog met flinke zonnige perioden. Het wordt maximaal 16 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer aan langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. De A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 5. Op de Ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Schenning, en Watergrasmeer 3 kilometer richting Amersfoort. Op de A10 Zuid tussen Oud-Zuid en Slotermeer 5 kilometer richting Zaanstad. de A12 van Den Haag naar Arnhem voor Bunnik 3. De A16, Breda richting Rotterdam voor Dordrecht, 3 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt De Bregse Plein 3. A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt De Bregse Plein 6. De A27 van Almere naar Utrecht voor Hilversum, 4 kilometer. De A27 van Almere naar Gorkum voor Utrecht-Noord, 3. A28, Zolle richting Amersfoort voor Amersfoort, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, we zijn weer terug terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ik dacht dat we een muziekje zouden krijgen. <lacht> uh, we gaan even naar de muziek. No Mercy met When I Die. Ik I need you Yes I do welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we hebben een lekker, lekker muziekje gehad en uh, nu gaan we echt naar uh, het volgende uur. We gaan nog even de onderwerp uh, uh, noemen. Dat is Fatima van de Maas en die heeft een boek geschreven over het oudste kinderhuis van Zandvoort. Dat is vijf en half twaalf. En daarna komt uh, mevrouw Partijn praten over de onderhoud van de oorlogsgraven in Overveen op de Joodse begraafplaats. Maar we hebben nu hoog, uh, hoog bezoek namelijk de burgemeester, burgemeester Meijer. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Nou, u bent toch regelmatig bij ons in de uitzending om allerlei nieuwtjes te vertellen. Daar ben ik heel blij om. Want ik denk dat iedereen ontzettend geïnteresseerd is in het rijden en zeilen. Ook van, van die kant af. En er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. De aanleiding dat we u hebben uitgenodigd is dat een, een pand ja, niet is gesloten, maar niet is geopend eigenlijk. Omdat de wet Bibop is toegepast. Ja. Het gaat over een pand in de 21. En misschien is het leuk om daar gewoon eens iets over te vertellen. Want mensen hebben altijd het idee van ja dat, dat begint met Casa Rossa in Amsterdam en, en dat soort uh, panden. Hè, dat, dat kennen ze wel. Maar dat het ook in Zandvoort gebeurt, dat uh, hadden mensen natuurlijk uh, ja, hadden we geen idee van. Ja, ik, ik denk dat mensen dat, dat wel weten, althans ik hoop dat, omdat wij de wet Bibop, en dat staat eigenlijk voor de bestuurlijke aanpak tegen georganiseerde criminaliteit, hele mondvol. Maar wat je doet als overheid is om steeds te proberen na te denken, waar denk je dat met eh, zwart geld of geld dat op een onjuiste manier is onttrokken, uh, wordt wit gewassen. Dat is steeds de kunst om dat te ontdekken. En dat doen wij zeker in de horeca, maar ook nog in andere sectoren. Dus eigenlijk platgezegd zeg je van uh, we hebben een pand en dat is meestal horeca of, of prostitutie uh, begreep ik. Ja. En dat kan met fout geld zijn uh, he, crimineel geld zijn uh, ingericht en daardoor krijg je een soort witwaspraktijk en dat willen we voorkomen en daardoor gaan we dus ziek. dit onderzoeken. Ja. Ja, ja. Dan, dat wil je voorkomen. Overigens, uh, de nieuwe sectoren komen eraan. Dat is onder andere thuiszorg. Uh, daar zie je die bewegingen. Ja. U, u trekt het kijk zelf een verbazend gezicht van ja. het, toen ik het hoorde. Maar dat zijn allemaal nieuwe sectoren waarin veel bewegingen zijn. En waar je dus ook de neiging ziet uh, om een klein gedeelte van de samenleving. die dat uh, zwart geld wil witwassen. Wit die probeert dat uit. Uh, telefoonwinkels was vroeger ook een bekend gegeven. Ja, Zo zie je ja. die ontwikkelingen. En daar moet je steeds alert op zijn. En wat, wat wij doen in Zandvoort, en dat is ook al lang bekend... En dat is werk op de achtergrond in stilte vaak... ...is dat je elke vergunningaanvraag toetst. We hebben drieënhalf jaar geleden het aanvraagformulier voor BIBOB vereenvoudigd. Dat is één A4'tje geworden. Dat waren, geloof ik, drie of vier A4'tjes. Omdat je, je wilt natuurlijk, diegene die dat doet... ...dat is echt 1 of 2 procent van onze ondernemers. Misschien nog wel minder. Die wil je dwars zitten. Maar niet die grote groep die het goed wil. Dus die wil je niet elke keer confronteren met een vragenlijst van 30... Dus we hebben één simpele vragenlijst gemaakt. En onze medewerkers getraind. Dat zij op basis van die vragenlijst en signalen van de politie, van zichzelf, van onze handhavers, gaan nadenken. Hé, hey, hier klopt iets niet. En dan ja. doorvragen. Wat ik me dan afvraag is, um, ik heb dus bijvoorbeeld bij de Halterstraat 21 gezien dat daar volop aan het werk is gegaan ja. om het pand voor te bereiden. Uh, het, het pand wat passen is gesloten, heb ik op uh, het nieuws gelezen. Dat was al in bedrijf. Is dat dan iets wat je achteraf doet, of is dat dan niet iets wat je dan vooruit moet doen, voordat je het kan beide. Het kan beide. Het is in Zandvoort nog net iets ingewikkelder, omdat wij omdat het zo over horeca zitten, wij hebben een heel soepel uh, horecabeleid in die zin dat als mensen hier komen krijgen ze binnen een week, als ze een alle vereisten voldoen, voorlopige toestemming om open te gaan. Ah, We hebben echt drie maanden nodig om bijvoorbeeld een wet goed te checken en te doen, maar je kunt niet een ondernemer drie maanden stilzetten. Dus wij verlenen die voorlopige toestemming Tenzij er een bibop indicatie is Dan doen we dat niet Maar dan snap ik iets niet Want uh, u zei net in het vorige gesprek van de, Dit pand 21, Halterstraat 21 Heeft zich teruggetrokken toen hij wist Dat we met Bibop aan de gang gingen Maar dat moet dan toch ook Helemaal aan het begin al bekend zijn geweest Of is, is dat anders gelopen? Nee, dat is uh, voor de luisteraars thuis We hebben even een voorgesprek gehad Zonder ja. dat de microfoons open stonden uh, Wat wij altijd doen als we een vergunning aanvragen krijgen, is dan plaatsen wij uh, dan noemen we die controle op basis van voorlopige toestemming. Want we hebben ongeveer drie maanden nodig om al die vergunningen te regelen. Sneller kan echt niet. En dat is ook in heel Nederland zo. Nou. Als wij dus indicaties voor Bibop hebben en zo'n ondernemer komt bij ons en wij toetsen die voorlopige toestemming criteria, dan hebben we in dit geval gezegd. Nee, dat gaan we niet doen. Je mag rustig op dat pand verbouwen. Daar moet je vergunning voor hebben. Ja, dat mag iedereen doen. Ja. U mag dat doen, ik mag dat doen. Maar dus, helemaal in het begin wordt niet gemeld dat de bibop procedure ook meegenomen wordt? Ja, ja staanbeleid in zand, wat weet iedereen. Maar dat wordt niet vermeld. Wordt ook vermeld? Want ze hoe... moet een aanvraagformulier indienen. Want hoe kan het dan dat ze pas na een paar maanden erachter komen. Hey, we, we zitten in de BIBOP procedure, we trekken ons terug Nee, ook dat vertellen we uh, sinds 1,5 jaar keurig. Uh, we hoeven dat formeel niet te doen, maar wij hebben het beleid dat we dat wel melden. Dus dan, dan, is het, dan zeggen wij, er is een indicatie, betekent dat u het uitgebreide formulier moet gaan in, invullen. Oh, okay. En als u dat niet doet, en dan, dan u worden ze gealarmeerd. En dan worden ze gealarmeerd. Nou, dan zijn mensen vaak boos, geïrriteerd, snap ik ook nog. Het hoeft helemaal niet op jezelf de betrekking te hebben. Het kan ook op een financiële partij die jouw steunt betrekking hebben. Uh, en, en dan gaan we dat onderzoek in. En zo'n onderzoek, dat duurt ongeveer 8 tot 10 weken. Dat gaat namelijk naar het landelijk bureau. Dat doen wij niet. Want het landelijk bureau mag over heel Nederland alle informatie. We hebben meer uh, ingangen natuurlijk om te meer checken. Ingangen ja, ingangen en die hebben ook een uitgebreidere expertise. En dan krijgen wij een rapport terug. Nou en bij het panthalt staat 21 en dat heeft ook op onze website gestaan. Heeft de betrokkenen uiteindelijk gezegd oké okay, dan trek ik de aanvraag in. Mm -hmm. Dus die is niet meer verder gegaan. Eigenlijk, en dat is, dat wat dat, je beoogt. eigenlijk is dat een prachtige uh, manier. Hè? Want ja. Je, je, ja, je, vult, je laat een formulier vullen en mensen trekken zich al terug. Dus, dan werkt zo'n wet al uh, ja, vanuit zichzelf bijna. Ja, dat, dat is ook een beetje de gedachte achter het beleid en die aanpak. Is dat je een soort preventie karakter daarvan krijgt. Dat mensen ja. ook weten dat wij serieus daarmee omgaan. En dat daar waar wij kunnen ook zullen doorpakken. Ja, ik, we hadden net ook al even gesproken over de eventuele naam van, uh, van het bedrijf, waarvan wij dachten van nou ja, is, is niet helemaal uh, een manier om zo voor te presenteren. Naar de kloten? Ja. Nou. Ja, nou, dat, dat is een naam waarvan ik denk, dat, dat, dat moet je gewoon zelf niet willen. Nee. Dus toen wij die naam hoorden in de gemeente, hebben wij ook gelijk gezegd tegen die ondernemer, als je dat doorzet, dan is dat al de reden voor ons om die vergunning te weigeren. Ook al weten wij dat wij er niet over gaan, hè? Ja. maar dan knop je hem maar uit naar de rechtbank ja. Maar dit, dit kun je gewoon niet over je kant Nee, gaan. dit is ook niet een presentatie. Nee, niet eens. Ja, um, ja dus hoe is nu verder de, de afloop van het, uh, van het geheel? Nou, het pont 21 staat volgens mij nog steeds te huur. Daar okay. zit een horecabestemming op. En wat wij dan ook gaan doen is met de eigenaar gaan praten. En zeggen, joh, is dit nou een handige manier om jouw uh, zaak te gaan verhuren? Draagt ja. dat nou bij aan wat wij willen zijn als Zandvoort? Wij hebben een toekomstvisie. En draagt het en. bij jouw waarde van jouw pand? Precies. Uh, dus die gesprekken gaan we ook voeren. Want uh, kijk die, die, die eigenaar, die verhuurder, is de eerste die ook die toets kan doen. Wij komen natuurlijk pas daarna. Ja. En, en we zijn allemaal niet gek met elkaar. Hè? Uh, iedereen kan wel redelijk inschatten. of er iets aan de hand is of niet. Dat is ook je gezond verstand gebruiken. Ja, ja. ja en die discussie voeren we ook met een eigenaar. Ja, want dat pand wat gisterenmiddag gesloten is. ook in de Halterstraat uh, trouwens. Uh, nou, daar is ook een enorme verbouwing heeft daar plaatsgevonden. En er is een ontzettende bak geld ingestoken En dan denk ja. ik: van ja. Weet je, als je het risico neemt. dat het. Gesloten zal worden, op wat voor manier dan ook, dan ga je toch niet zoveel geld erin steken in zo'n pand. Dus, ja, dus, die, die, die zaak heeft niets met Bibop te maken. Dat, dat, dat is een ander verhaal. Een andere kwestie met ernstige schietincidenten en dergelijke en dat is buitengewoon pijnlijk bedoel, het is niet onze hobby als gemeente om zaken te sluiten, laat ik dat heel duidelijk zeggen nee. maar er zijn sommige effecten die je niet kunt accepteren en dan ben je gedwongen om op te treden mm -hmm. dus dat zeg ik ook altijd tegen ondernemers volgens mij willen we hetzelfde en dat is een mooi uitgangscentrum ja, in Sendra's veilig antwoord. veilig verantwoord plezierig dat is de kern. En als je daar effecten laat ontstaan als zijn de intimidatie en bedreiging en dat soort dingen ja dan verstoort dat het beeld van wat je beoogt, de lange termijnvisie, maar vooral die ondernemers die dat ook willen die worden op, ja. voordat je het weet ook meegenomen in zo'n effect ja. Ja. En, en, en dan ben je gedwongen om op te treden en het leuke is, andersom werkt ook hè, het feit dat de gemeente zo goed handhaaft laten de volgende keren de mensen het wel uit hun hoofd hè, om, om zo'n zo, zo dit nog ja. gaan, te gaan doen hè. Dat, dat hoop je dan, dat is eigenlijk uh, een lange ja. termijn gedachte ja, dus je moet dan door een fase van onrust heen, op korte termijn en op langere termijn zie je dan uh, dat dat ook uitstraalt en dat ja. is wat je wilt nou is die wet uh, BIPOP natuurlijk niet van, uh, van gisteren hoe lang uh, bestaat die? Goed, dat is een goede vraag. Minstens 10, 15 jaar. Ja. En is die al eerder toegepast in Zandvoort? Ja, um, nou nogmaals, wij toetsen hem op de achtergrond. Uh, de criteria altijd. We hebben één keer eerder een aanvraag uh, laten toetsen. Maar daar bleken uit geen gevaar. Dus dat is prima. De wet Bibob geeft eigenlijk een soort stoplichtvariant. Groen is geen enkel probleem. Oranje is. Nou, goed nadenken en kijken wat is er aan de hand. En rood is echt niet doorgaan. Ehm... Um, dus we hebben een keer een groene variant gehad en mijn voorganger heeft, um, en dat is op het kerkplein geweest, een keer een zaak ook gesloten. Ook op basis van de wet BIBOP. En dat kan ook een zaak die al in uh, werking is. Dat kan op allerlei manieren. Mm -hmm. Ja. En, en, en er zit altijd een risico in, want uh, uiteindelijk wordt het getoetst door de rechtbank. En dat is goed, hè? de onafhankelijke rechter moet zijn werk doen. Ook wij als overheid kunnen ernaast zitten. Nou, als je, als je dan ernaast zit, ja, dan zit je met een schadezaak. Ja, is altijd een ja want dan, dan wordt die gesloten en dan daarna komt de rechtszaak. En die zegt, gemeente, je hebt dat onterecht gedaan. Ah, precies. En dan ben je gehouden om de schade te vergoeden. Ook dat is een goed uitgangspunt, want als je ernaast ja. zit, en dan moet je ook iemand die schade heeft geleden, dat loyaal terugbetalen. Ja. Is, dat, is, is dat gebeurd ooit? Dat weet ik niet. Volgens mij is het niet een bibelzaak geweest. Maar we varen nu wat, uh, wat scherper aan de wind. Dus je neemt iets meer risico's. Ja. Zijn er nog verder uh, nog uh, gevaren plekken? Je hoeft niet de namen de plekken te noemen. Maar uh, zijn er nog verder nog gevaren plekken in, in Zandvoort waar die in onderzoek zijn? Ehm. Um... Nee, niet, niet, niet het bijzondere. Want uh, ik ben wel heel tevreden over die, uh, die aanpak die drie, vier jaar geleden is ingezet. Waarbij we eigenlijk veel meer de verantwoordelijkheid neerleggen bij ondernemers. Dat is ook een beetje het beleid wat het college al een paar jaar heeft. En waarbij uh, de gemeente op basis van zijn buikgevoel, zeg ik altijd, naar gaat toetsen. Want dan, dan ben je toch benieuwd van, dat is een andere manier van denken. En klopt dat dan? Dus, uh, eind vorig jaar, begin dit jaar, heeft het RIK, en dat is het regionaal informatie- en expertisecentrum van Kennemerland. dat is eigenlijk het knooppunt. Voor aanpak, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. Die heeft voor Zandvoort, Bloemendaal en Velzen een on integraal onderzoek gedaan van wat speelt er nou achter de schermen. En ik, ik mag dat onderzoek hier niet delen. Maar ik mag wel de algemene lijn delen. En de lijn is dat er geen verrassingen in komen voor ons. En dat het Riek ons een compliment heeft gegeven En daar ben ik ook heel trots op. Omdat ja. je, je gelooft in zo'n aanpak. Je gelooft er ook in dat je die beweging wilt maken. En dan, ja, dan ben je wel even nieuwsgierig van, nou klopt dat? Mm -hmm. want, want het riek ja. kan, net als op landelijk bureau, ook achter de schermen kijken. En dat is dan mooi om te toetsen van, hé, hey, zijn we op de goede weg? Ja, dan neem je mee. Ja, Laten we het even wat betreft de Bibop hier, want ja, u bent natuurlijk burgemeester van Zandvoort. Zijn er nog mooie andere ontwikkelingen gaande die u graag wil noemen hier voor de microfoon? Uh, we hebben ja, nog, ja, uh, het, nog twee minuutjes. We hebben nog twee minuten. Nou, het zomerseizoen komt eraan de zandsculpturen, maar die ja. zijn al genoemd Europees, ja. de, Kampioenschap. Europees Kampioenschap echt een ontzettend mooi traject uh, komt eraan. Zou je nog iets willen zeggen over wat er met de Pinkster is gebeurd? Pinkster hem? <lacht> ja, Ach, ik bedoel tweede Weet, Pinksterdag de Tweede ja. Pinksterdag, nou, daar zie je de, de bekende Ertenbakken groep weer en uh, wat ik ook op RTV Noord-Holland heb gezegd is, wij zien het aantal gelukkig teruglopen van de mensen uh, De korte jaar, aanpak uh, ja, werkt. Ja. ja, de korte duidelijk. aanpak werkt en dat, en dat hebben we hetzelfde jaar weer en als je misschien je het misschien even goed om even te vertellen even kort wat er gebeurd is, want oh, dat mensen de, weten dat ja. natuurlijk thuis niet. Ja, dat zijn de etterbakken uit Amsterdam, een omgeving die hier uh, kortom de sfeer verzieken op allerlei manieren, openbare orde, verzieken, mensen lastigvallen, intimideren, En dat is goed groep stelen. van 15 man of zo? In dit geval waren het rond de 20. 20. En uh, toen ik het eerste jaar hier aantrad, toen waren het er ongeveer 200, 250. Ja. En toen is die andere aanpak uitgerold. En dat doet vooral politie en justitie. Ik, ik mag daar aan de zijkant uh, staan en een beetje meeroepen en meepraten maar zij doen het feitelijke werk nou dat gaat goed, denk ik, ja. en ik, ik, ik ben het helemaal met iedereen eens dat het eigenlijk van de zotte is dat we zoveel capaciteit op zo'n kleine groep moeten ja. zetten, ja. want eh, daar baal je van. Maar het, het werkt er. wel, want er is een incident ja. geweest op het station en dat is ook gewoon gelijk ja. afgeslagen, ja. ja. opgeruimd ja. uh, en meegenomen. En... Ja. Dat, dat is wat je ziet en wat je ook ziet is dat inwoners en, en onze bezoekers waarderen die korte ja. klappen. Ja. Want er wordt natuurlijk ook wel eens misgeslagen, maar dat snapt iedereen dan. Ja. Mm -hmm. Maar hoe is dat gegaan dan? Nou? Want uh, voor twintig man uh, heb je natuurlijk, het uh, je niet met twee, men, twee politiemensen. Nee, de, de, de aanpak is dat er dan onmiddellijk versterking is. We hebben ook een, een verhoogde capaciteit in die dagen. Dus uh, er loopt dan tussen de 8 en 10 man al in het dorp. En uh, er wordt fe feitelijk op één knop gedrukt en dan worden alle beschikbare auto's daarheen gedirigeerd. Dus maar gewoon de politie, geen ME, want vroeger nee, was toch wel. Gewoon de politie. Nee, okay. ME duurt gewoon te lang. Ja, ja, Daar ben je ja. een uur uh, tijd mee kwijt. Ja, maar en, wel grappig dat dat dan ook werkt. Ik, ja, ben ja. wel, wel blij om. Ja. Ik ook. Ja. Ja, dat is... nou, maar, nou, ik wel, denk dat dat zo wil beter dat er door. geen ruimte is... dan, dan denk, bedenken ze zich natuurlijk ook wel. Ja, is... uh, want uh, ze zijn natuurlijk ook alleen maar sterk als ze met meerdere zijn. Ja. En als het ja. dan een kleinere groep is... dan uh, voelen ze zich toch wat onzekerder. En dan kun je ook sneller ingrijpen en dan is het ook klaar. Ja. Dat kan ook. En uh, Politie Amsterdam-Amsterdam... ...volgt ze dan ook. En heeft ervaring de met ze. De deur ...met wijkagenten praten. Ja, precies. En dat wordt daar ook op het lijstje bijgeschreven, vriend. Van, heb je dat gedaan? Nou, we weten het. En we gaan je wat hinderlijker volgen. Ja, oké. Okay. Vinden ze het dus lijntjes... niet leuk? Nee, dat vinden ze niet. En terecht niet. Nee. Ja. Zou ik ook niet leuk vinden trouwens. Maar goed, ik doe geen rare dingen. Ik geloof dingen. niet dat u en ik uh, dat zal overkomen. Dat heb je nu gezegd voor de microfoon. Ja, nee, voor de microfoon. dat he? durf he? ik rustig te zeggen. En hardop. <laughs> ze doet geen rare dingen. <laughs> Zijn er verder nog uh, mooie ontwikkelingen? Uh, ik heb uitgeslapen vanochtend, dus ik ben even het beeld van de hele dag kwijt, moet ik u eerlijk nou, zeggen. Dat is ook een mooie is, dat, is dat een ja. luxe positie? Op ja, de zaterdag vind ik dat altijd wel plezierig als je even een uur anderhalf uh, langer kunt blijven. Extra kans tot Totdat onze hond begint te piepen en dan uh, ga ik oh, snel uit. Uh, ja, heerlijk. Oké, okay, dan ronden we onder het hierbij af. Meneer Meijer, heel veel succes. Uh, Dank je voor ja, je komst. Alle goed in Zandvoort. Kort alles. Graag gedaan, voor u ook. Allebei plezierig ja, uh, Nou, We gaan nu binnenkort wel weer, weer. begroeten. We zien elkaar weer. Bedankt, Dankjewel het volgende onderwerp is Fatima van der Maas met het boek over de oudste kinderhuis in Zandvoort. Die komt om 5 half 12. Nou, het zal ietsje een paar minuten later worden. En we gaan nu naar de muziek. En dat is Maria Mina met Miss You Love. I've run out of complicated theories So now I'm taking back my words And I'm preparing for the breakdown Your t-shirt's lost its smell of you And the bathroom's still a mess Remind me why we decided this was for the best Because I miss you over Fatima van der Meer. Welkom. Uh, Fatima die uh, komt uh, vertellen over een boek wat zij uh, heeft uh, geschreven over uh, de geschiedenis van een van de eerste vakantiekolonies in Nederland rond 1900. Het kinderhuis kinder, ik zou zeggen thuis, maar dat is het dus niet. Kinderhuis te Zandvoort. En de, de titel van het boek is Rust, Reinheid en Regelmaat. Hoe herkenbaar. Kun je even vertellen... Uh, Stel je even voor, wie ben je? Uh, ik ben Fatima van der Maas uh, en ik, uh, um, ik ben historicus, ik kom uit Amsterdam en ik schrijf en uh, redigeer teksten. En het boekje van Zandvoort heb ik uh, in opdracht van het uh, bestuur van de stichting uh, het kinderhuis de Zandvoort geschreven. En daar zijn ook archieven van in heemdeden. Uh, in in heemsteden. dat is ook weer. De aanleiding, ja... En de aanleiding is het uh, jubileumjaar, 110 tien jaar geleden is het uh, uh, kinderhuis uh, in uh, zeg maar 1902 uh, betrokken door de kinderen en die kwamen uit, uit uh, Haarlem. Vandaar. vandaar dat ja, de vandaar Stichting dat het... zeg maar, eh, niet in Zandvoort, maar in Heemstede zit. Want, wie zijn de mensen die in het bestuur zitten? Wat, wat... Uh, dat zijn uit, mensen uit, uit Haarlem en om, omgeving. En het is eigenlijk al vanaf de oprichting van het kinderhuis, um, heeft uh, zeg maar de notaris in Heemstede, heeft, uh, daar de archieven gehad. En daar kwam men ook één keer het bestuur ook één keer per jaar bij elkaar om te bespreken wat, wat er moest gebeuren om, om een kinderhuis uh, te runnen. Oké. Okay. En goed, en de aanleiding van het schrijven van dit boek? Is, uh, is dat 110 jaar geleden het, het, het nieuwe kinderhuis... dat uh, vlak bij de kust uh, op de plek van de watertoren stond... omdat uh, uh, dat is 110 jaar geleden. Ja. Oké, okay, dit is een... een behoorlijk uh, boekje, vind ik, met heel veel uh, informatie. Um, hoe, hoe ging dat in zijn werk, dat kinderhuis? Uh, wanneer ging je naar het kinderhuis toe? Um, nou, de, de uh... Ja, dat, dat heet bleekneusjes. Dat heet de, de mensen die uh, moesten aansterken, die uh, een zwakke gezondheid hadden, die werden vooral naar die kinderhuizen gezuurd. En dat uh, gebeurde inderdaad al rond 1900, toen het, uh, het, het eerste kinderhuis uh, werd opgericht door, door het echtpaar uh, Knoop Koopmans uit Haarlem. En... Uh, ja, en de reden was dat het een bittere noodzaak was, want uh, uh, in die tijd had je heel veel, uh, uh, zeg maar, dat de mensen in sloppenwijken woonden. En, uh, dat, nou ja, dat men bang was voor epidemieën. Dus gezondheid werd heel belangrijk gevonden. Dus vandaar alle initiatieven van het echtpaar, Knoop Koopmans, dus zeg maar van een gegoede burgerij. om kinderen naar vakantiecolonies aan zee te sturen. Oké, okay, en. Het is, maar het is dus in. Uh... Met, in de oorlog is het, uh, het vernietigd, afgebroken uh, door de Duitsers vanwege de strategische ligging uh, aan de kust. Dus, dus het heeft niets te maken met een bombardement of zo, maar nee, het is nee, gewoon afgebroken. Het is echt, uh, afgebroken. Afgebroken. Dus jammer, want het zag er prachtig uit als een, een, een Zitser chalet. En, uh, maar ja, het is dus afgebroken. Men heeft nooit het idee gehad om het na de oorlog weer op te bouwen. Want na de oorlog zijn er um, natuurlijk ook heel veel kinderen nee, na geweest. Na de oorlog is inderdaad uh, is er een, een schadevergoeding uitgekeerd. Uh, dus vandaar dat de stichting uh, nog bestaat. En, en bijvoorbeeld ook projecten ondersteunt van, van jongere projecten van in Haarlem en omgeving. Uh, maar uh, die schadevergoeding is uitgekeerd. Maar er was te weinig geld uh, om een nieuw kinderhuis uh, te bouwen. Ja, want er zijn, in de, wat ik net zei, uh, na de oorlog toch heel veel kinderen geweest die uh, ja, het is niet iets naar wat... te huizen zijn gegaan. Of in ieder geval ook naar... Uh... Ja, het is niet iets wat, wat, wat, wat gestopt is inderdaad met de oorlog. Maar het is wel zo dat, dat er zoveel veranderingen plaatsvonden in, in, uh, in de zorg voor de kinderen. Dat, dat het wel een beetje van karakter veranderde, zeg maar. De, de, de vakantiekolonies, want daar hebben we het nu over. Ja, was, was het echt alleen maar voor, voor de armen of, of was het ook het was uh, in eerste instantie bedoeld voor de arbeiderskinderen, uh, maar het werd eigenlijk ook al gauw, uh, ja, het, het, is, het is eigenlijk ook best wel een bekend en, uh, nou ja, populair wil ik niet zeggen, maar verschijnsel geworden. Omdat het uh, aansloeg en omdat er dus inderdaad veel meer kinderen uh, uit de burgerij, uit de midden Ja, vooral stadskinderen. Ja. De stadskinderen hadden natuurlijk vroeger, uh, in ieder geval na de oorlog, uh, vaak wel wat behoefte aan wat extra's en die werden dan naar het platteland uh, gestuurd, naar uh, boerderijen. De naar los, de bossen uh, of naar de zee want zandvoort is natuurlijk licht voor de hand omdat de, de vanwege de goede tijd en de frisse lucht ja. natuurlijk maar er zijn natuurlijk ook meer badplaatsen geweest uh, waar die kinderen naartoe werden gestuurd hey, en naar uh, nou kan ik me voorstellen dat voor de oorlog uh, zandvoort een hele populaire plek was want uh, amsterdam zandvoort was eigenlijk al een heel ent en heel veel Amsterdamse kinderen die zijn nog echt in die tijd nog nooit buiten Amsterdam geweest, dus laat staan de zee hebben gezien nou is uh, in de oorlog dat uh, tehuis afgebroken uh, maar stel nou anno 2012 hoe zou de belangstelling zijn nu voor kinderen om in zo'n tehuis te komen aan Zandvoort want nou, het is natuurlijk niet meer de meest uh, hotte plek om, uh, om vakantie te vieren. En antwoord, want kinderen gaan vaak nu naar Spanje en naar de Turkije en uh, whatever. Nou ja, zou dat eigenlijk... nog steeds lopen of uh, zou dat toch nou, minder zijn Ik denk dat u zelf wel al het antwoord geeft dat er tegenwoordig veel meer mogelijkheden zijn... om op, op vakantie te gaan of om eruit te zijn. En uh, voor de Tweede, Oorlog, Tweede Wereldoorlog... Uh, hadden die kinderen eigenlijk geen keuze ze, ze, ze werden door de schoolarts naar een, een vakantiekolonie gestuurd met de beste bedoeling om aan te sterken, om, om op gewicht te komen uh, werden ook, ook, ook, ze werden ook elke week gewogen de, de werden, ja. ze werden, ja, ze ik moet werden, daar even een beetje om lachen, is dat zo? ja ja, ja, ja. Is dat, waren ze ja. echt bang dat ze anders onder voet gaan, of, of waarom uh, nou, ze ze waren? waarom ben ze een belangrijke reden was vaak dat ze onder gewicht waren en uh, dus werden ze gewogen en, en en, uh, en dat haalde zelfs het nieuws, want dat werd heel erg benadrukt. Dat werd heel belangrijk. Dus een van de dingen naast rust en ruimte en reinheid en uh, lekkere lucht was gewoon dat die, dat die kinderen weer moesten aansterken qua voedsel. Ja, het is niet zo, ik bedoel heel vaak waren die kinderen inderdaad, uh, werden ze thuis uh, prima uh, opgevangen. Alleen waren er niet altijd de mogelijkheden zeg maar, van, van ruimte, uh, gezonde lucht, uh, veelzijdig eten. Dus uh, nou ja, zoals een van de mensen die ik heb geïnterviewd zei van ja, er was thuis wel, dat was een warm nest, maar er was meer warmte dan geld. Zeg maar. ja. Dus dat was soms door andere omstandigheden, door, dat, door bijvoorbeeld een zieke moeder en het ontbreken van thuiszorg, dat, dat konden meerdere redenen zijn, maar de belangrijkste reden was echt toch wel dat ze, dat, dat ze vaak moesten aansterken. En hoe lang bleven die kinderen dan? Uh, dat was drie à zes weken. Zo, dat is, uh, en was ja. dat dan altijd tijdens de vakanties? Of uh, ook, uh... Dat begon als, als iets wat in de vakanties gebeurde ja. en later werd dat uitge, uitgebreid ja. over het jaar. Ja. Ik moet zeggen, ik ben Haarlemmer en ik uh, ging altijd tussen mijn zesde en mijn twaalfde jaar naar het Wisselsenveld. Dat was een, een vakantiekolonie van de Haarlemse gemeente in, uh, bij Epe. En uh, ik moet zeggen, daar heb ik wel hele leuke herinneringen. Daar mm. ging overigens maar een week. Hè, dus een verschillende stand moet er uh, wezen. Maar misschien was ik niet uh, ongezond genoeg. Dat kan natuurlijk uh, ook. Maar ik heb er wel hele leuke herinneringen aan. Dat je gewoon met een groep kinderen, meestal een stuk of vijftig, daar ja, met z'n allen naartoe ja, ja, ja. ging. En dan in het bos zat. Ja. En, uh. en ja, maar de omstandigheden van deze kinderen voor de oorlog, denk ik. Tenminste, dat, dat is wat ik begrepen heb uit de interviews. Is toch wel iets anders. Ja. Omdat ze heimwee hadden en niet gewend waren om van huis te zijn. Dus dan werd het toch als, uh, toch als een grotere... Uh, The <laughs> cat als een straf gezien misschien. Ook straf, als een straf Ach, ja. gezien, ja. Oh. ja. Ja, heel zielig. Ja, ja maar, dat, <laughs> maar had... dat kan ik me dan wel een beetje ja. voorstellen, ja. inderdaad. Want ik bedoel, hoe dichter je bij deze tijd komt... hoe, hoe makkelijker en hoe mondiger kinderen zijn. Kinderen zijn ze ja. zijn gewend om te reizen. Ja. Ik, mijn zus, weet ik, die heeft me dat verteld... tenminste, is ook naar zo'n vakantiekolonie heette dat geloof ik vroeger geweest. Ja. En die ging dan inderdaad, wij woonden in de stad... en die ging naar een boerderij toe... En het, nu nog wel eens als ik met haar onderweg ben en ze zegt. Ik ruik de lucht, zegt ze van wat ik, wat, waar ik geweest ben toen van de vakantiekolonie. Maar ik lees in je boek dat je inderdaad een aantal mensen hebt geïnterviewd. over. die daar geweest zijn. Je wordt ook het ja, woord was, vakantiekolonie genoemd. Ja, dat was op verzoek van de stichting. Want zowel de stichting als ik zelf wilden iets meer weten over het dagelijks leven. En daarom is er een oproep geplaatst. Dus via Radio Noord-Holland en via het Haarlems Dagblad, een advertentie en uh, daar hebben we veel weekneusjes op gereageerd uit zowel Amsterdam als Kromstig als Haarlem en uh, omdat uh, ja, het, het, het, het gaat om het beschrijven van het dagelijks leven in zo'n vakantiekolonie en dan hoeft het uh, dan zijn de reacties van, van beide vakantiekolonies natuurlijk van harte welkom okay, we, gaan, uh, Fatima, we gaan afronden uh, hoe kunnen mensen jouw boek uh, verkrijgen? Uh, nou, het is hier om de hoek uh, te verkrijgen bij het, uh, nou, nee, nou het museum nee, denk ik. Oh, het is dat museum. Bij het museum. Bruna staat wel voor ja. in voor dat soort dingen. Dus ja, ja, uh, ja. Okay, ja ik dus denk ja, dat ze, als je daar ik... de tien heen, heen brengt, dat ze dat zo gaan verkopen voor. Ja. Schat ik in. Ja. Ja. Okay. Maar anders bij het museum. Bij het museum in ieder geval. Oké, okay, dus bij ja. de openingstijden van het museum. Wat kost het? Ik neem 10 euro. Oké, okay, oh. en het boek uh, heet... Dus, uh, rust, reinheid en regelmaat. Het kindertehuis te Zandvoort. Ik moet zeggen, rust, reinheid en regelmaat. Dat zou voor heel veel mensen nog steeds heel goed zijn, uh, denk ik. Ja. Yes. Ik, uh, ik moet toch ook een beetje over mezelf praten, in dit geval. Beetje, een beetje meer rust en een beetje meer reinheid. Dat zou voor iedereen denk ik goed zijn. Hey, heel erg bedankt. Uh, Dank je wel voor je komst. Succes ja. met jouw carrière. Waarschijnlijk je eerste boek of heb je meerdere boeken? met een historisch onderwerp. Ja, dus heel uh, nou, veel succes uh, voor de rest van je leven dat je nog heel veel mooie boeken mag, uh, mag schrijven. Oké, okay, hartelijk. Ja. Dankjewel. We gaan uh, nog even muziek en uh, het volgende onderwerp wat we straks gaan horen, dat is het Onderhoudsoorlogsgraven. En dat gaat dan vooral over Joodse begraafplaatsen over Veen en die komt uit 1797. Dus dat is een, uh, daar gaan we alles van horen. En dat is mevrouw Patijn die hier alles over komt vertellen. En de muziek die we nu gaan uh, luisteren is Buckshot Litang en another day We gaan weer langzamerhand terug naar de studio. Um, ja, we gaan een. een hoe zou ik dat nou zeggen? Een klassiek oud onderwerp. Een uh, serieus onderwerp. Uh, we gaan het hebben over Joodse begraafplaatsen en specifieke Joodse begraafplaatsen in Overveen. Ik moet zeggen dat ik. Niet bewust was dat daar een Joodse begraafplaats zat. Hoewel ik daar toch vaak uh, langskom. Hebben we hebben het over de Tetterode weg. Zeg maar de, de weg die het verlengde van het station Overveen. Hè. Als je dan een beetje richting Zandvoort gaat. dan kom je op een gegeven moment langs een begraafplaats. Uh, maar gelukkig hebben we hier Johan Patijn. die uh, daar wel alles van, uh, van af weet. en die gaat ons daar alles van uh, vertellen. Welkom uh, Johan. Dankjewel. Ja. Uh, ja. Uh, van waar jouw passie, want ik neem aan dat het een passie is uh, tenminste zo, uh, zo kom je over met een Joodse begraafplaats in Overveen vanuit, uh, van 1797. 1797. Mijn passie is de geschiedenis van Kennemerland, van Zuid-Kennemerland, waar wij hier wonen. En uh, via de historische vereniging Ons Bloemendaal ben ik in de tijd door de toenmalige burgemeester Kamphuis van Bloemendaal benaderd. Of wij als historische vereniging, ja wat, wat zouden kunnen doen aan die begraafplaats die heel, heel erg verwaarloosd was. Het huisje wat erop staat, het zo. Het zogenaamde Meta-herhuisje, begrafenishuisje, was toen de tijd ingestort. Ik praat over um, vlak voor het jaar 2000 ongeveer. Um, en toen hebben wij als historische vereniging contact gezocht met de eigenaar van die begraafplaats. Maar de eigenaar van de begraafplaats is de Joodse gemeente in Amsterdam. En voor hen is het heel erg ver weg, die begraafplaats aan die weg. En eh, toen zijn we erin geslaagd om subsidie te krijgen, toen is dat huisje weer eh, onder de kap gebracht zoals dat heet. Toen is er ook een pomp aangebracht, want er is geen gas, licht of water daar. En eh, sinds die tijd eh, hebben wij een stichting opgericht samen met de Joodse gemeente voor onderhoud en restauratie van de Joodse begraafplaats. En daar zit ik in het bestuur. Het bestuur bestaat uit mensen die ook, uh, net als ik niet Jood zijn, maar een passie voor geschiedenis hebben en voor hun monumentenzorg, natuurlijk eigenlijk ook een beetje. En ook mensen die wel Jood zijn, of misschien uh, uh, van oorsprong Joods, maar zich daar verder niet zo heel erg mee bezighouden, maar toch wel erg enthousiast waren voor de instandhouding, wat zo heet die stichting ook, van de Joodse begraafplaats overveen. Het ja, klinkt een beetje alsof er al jaren niet een nieuwe begrafenis heeft plaatsgevonden. Dat dat is ook zo. Nee, nou is, uh, um, eigenlijk er kunnen nog ongeveer acht mensen begraven worden... Maar het is al jaren en jaren niet meer gebeurd. Wat is de laatste keer? Nou, eigenlijk een van de laatste was een meneer uit Zandvoort. Ik heb het nog even opgezocht. Meneer Johan Meijer, die met een auto-ongeluk is omgekomen in 1964... Ik kijk even of de burgemeester er nog is, maar die is... Uh, nee, die van, is uh, hij weggegaan, uh, weggegaan. Een, is een van... bij Halfweg. Wij zijn oh. namelijk... Een, een van de doelstellingen van onze stichting is om ook uh, ja, te achterhalen wie er begraven zijn en hun leven. Verhalen. Uh, en uh, dit is mij laatst verteld, maar in 1964 is al Dat heel lang, lang tijd geleden. geleden. Maar er zijn mensen die de zogenaamde grafrechten betalen aan de Joodse gemeente en die mogen daar... Uiteindelijk begraven worden. Hmm. Is er is een mevrouw die dat al jaren doet. En die komt ook af en toe komt ze op bezoek. En dat vindt ze zelf helemaal niet eng of zo. Dat vindt ze heel fijn. En dat, dan zegt ze tegen haar zoon en schoondochter: Kijk, daar kom ik nou te liggen. Okay. En ze heeft al een mooi steentje mogen leggen. Want het is natuurlijk op, op zich al wel weer treurig. Op die steen. Daar, dat is nog geen graf. Maar die ligt er al ter nagedachtenis van haar ouders. En haar nou, eerste man, waar ze maar een jaar mee getrouwd is geweest. die zijn wel in kampen in Duitsland omgekomen. En zij heeft de oorlog overleefd. Dus ter nagedachtenis ligt dat steentje daar. En op die begraafplaats zijn. Het is geen oorlogsgraven. We hebben geen oorlogsgraven daar. Maar er zijn dus diverse grafstenen. waarop staat. ter nagedachtenis aan die en die. Omgekomen die, in dat en dat die, concentratiekamp. Die ja. lijken die liggen daar niet letterlijk. Nee, nee, nee, die nee, zijn helaas. Die zijn omgekomen gegassen, in Auschwitz. ja, ja. ja. Nou, heb ik toch een uh, vraag over. Want het, uh, dit gaat over de Joodse gemeente Adat Jeschroem. Als ik het goed uh, vertel. Dat is een Hoogduitse Joodse gemeente. En uh, die konden niet uh, in Amsterdam uh, terecht. Want daar zit een andere Joodse gemeente. Maar waarom dan naar Overveen? Want u zei al eigenlijk van... Ja, het is een best wel een heel end. Waarom niet ergens anders in Amsterdam? Waarom hier Overveen? Hoewel het een prachtige plek is hoor. Maar... In principe... Um... Konden de Joden niet begraven worden in Amsterdam? Amsterdam was in Europa misschien de meest vooruitstrevende stad in het uh, ontvangen van uh, Joden uit heel Europa. Want ik heb het nu over de 17e en 18e eeuw. Maar begraven worden was er niet bij. Dus nee. ze moesten hun begraafplaatsen sowieso verder wegzoeken. Bijvoorbeeld in Muiderberg. Nee. En in Overveen kon je toch wel binnen een dag komen. Maar uh, het is een bijzondere begraafplaats omdat het. Die Adat Yashoun, die, uh, uh, die een, een soort nieuw kerkgenootschap was, want bij de Joden heet het ook een kerk, grappig genoeg, uh, die zich afgescheiden hadden. En dat was ongehoord, zeker in die tijd, het eind van de 18e eeuw, was de tijd van de Franse revolutie. Moet ik dan een beetje denken aan protestantse en katholiek? Is dat een beetje zo'n afscheiding? Of meer zwarte kousen en vanaf protestant zo? Nou weet je wat er gebeurde er was een, een groep intellectuele joden toen in Amsterdam, die waren helemaal enthousiast over de Franse revolutie vrijheid, gelijkheid en broederschap, en dat is wat ze wilden en zij zeiden tegen de joden in Amsterdam, we moeten alle kinderen Nederlands leren en niet onder elkaar jiddisch praten en schrijven, ze moeten Nederlandse burgers worden, wel met de Joodse godsdienst, maar ze moeten uh, ja, zich Nederlandse is dus Eigenlijk een heel moderne verhaal, een oud jasje, dat ja. speelt nog steeds nu. Ja. Hoe kom je als minderheid totaal geaccepteerd in de maatschappij? En dat is wat zij wilden. En diegenen die dat zeiden, die hadden zelf al wel gestudeerd. Er was een dokter bij, een uh, jurist, een uitgever. Die hadden al verder gekeken dan, ik zal niet zeggen dat ghetto, maar toch die jodenbuurt waar de mensen helemaal op elkaar gepakt woonden en uh, waar toch ook grote armoede was. En waar, ja het bestuur eigenlijk de rabbijnen waren. Dus die Joodse mensen... die moesten volledig verantwoording... waar ze afschuldigd werden... bestuurd door de rabbijnen. En... Uh dat was wat die nije killen die nieuwe gemeenten, niet wilden. Hmm. Eigenlijk wilden ze geen afscheid nemen van hun eigen synagoge. Maar ze werden er een beetje uitgezet in 1797. Okay. Dus ze moesten een eigen rabbijn, een eigen synagoge. en een eigen begraafplaats gaan stichten. En dat ik, hebben ze gedaan. En ik maar denk dat het Joodse geloof, waar ik er weinig vanaf weet. één homogeen geloof is. Maar zelfs dat is het nee. ook niet waar. Nou weet je wie daar moeite mee had? Koning Lodewijk Napoleon. Die in het begin, dus in 1860. Tot 1810 onze eerste koning in Nederland was en die heeft gezegd ja maar nou beginnen de joden zich ook al af te scheiden ja. en zij waren, hij was katholiek en daar had je dat natuurlijk niet, hè? dus hij heeft ze weer bij elkaar gezet, er is een grote internationale vergadering ook in Parijs geweest, maar hij heeft het zover gekregen dat die uh, nijen kille uh, weer terugkwam in de joodse hoofdsynagoge, hmm. zoals dat heet nog even terugkomend op het uh, op de begraafplaats, het is een rijksmogel Monument, hè? Ja, is het geworden? geworden. Dat is natuurlijk ja, heel bijzonder. Daar hebben we ons best voor gedaan. Ja, dat, ja, daar kan ik me goed bij voorstellen. Uh, we, we moeten zo meteen afsluiten, maar ik, ik wil toch nog even zeggen dat jullie donateurs uh, heel erg prettig zouden vinden, hè? want die hebben jullie hard nodig. Misschien kun je daar nog even iets over zeggen? Die hebben wij uh, heel hard nodig. Uh, die stichting die uh, heeft laatst voor drie ton aan subsidies gehad en hulp van onze donateurs om de muur helemaal te restaureren. Ja, en Nu gaan we weer verder met het huisje. En dan willen we ook educatieve taken. We willen vanuit dat huisje op de Begraafplaats ook voorlichting geven. Open monumentendagen is iedereen sowieso welkom. Op de zondag, want de zaterdag, dan is het Dat is de zondag voor jullie, hè? Ja, dus op de zondag... Uh, dat zal misschien, denk ik, 10 september zijn. Dus iedereen helemaal welkom. En uh, ja, je kan ook donateur van onze stichting worden. Maar, uh... Geef ik, maar even... ik zie dat er ja? een uh, e-mailadres e is uh, waar men dat uh, kan melden. Bij de stichting, dat is M.saveur met s-a-v-e-u-r, at planet.nl. Nou, dat, uh, dat zou fijn zijn. Ja? Dan, uh... Prima. Nog even het nummer, het weg en dan? Ja, het, is, het, heeft, het had nog geen nummer. Het is oh. ongeveer nummer 13. Ongeveer nummer 13. En als je dus van het station van uh, Overveen uh, steeds de spoorlijn aan je linkerhand houdt. Dan vlak voor die tetrode sporthal die veel mensen wel kennen. Zie je een heel mooi hek met een Davidster. Heeft de gemeente Bloemendaal ooit aangeboden. Dan kan je al door het hek kijken. Dan kan je het mooi zien liggen. Wil je het bekijken. Dan kan dat ook uh, gedurende dit jaar altijd met mij. Okay. Een mailtje naar mevrouw Savur en dan komt het in. Heb je je e-mailadres okay. maar even. Ja. Mijn e-mailadres is mijn naam. Jo Johan Patijn, a n p a t Lange I, N van Nico, at live, l i -E v -E, Oké, okay, dus Joan Patijn, uh, at live, .nl. My, ja. Nou, heel erg bedankt. Dankjewel uh, ik, voor uw Ik vind komst. het jammer dat we, uh, ja, we, we niet meer tijd hadden. We het langer kunnen praten We gaan nog even over. lekker ook joodse geschiedenis willen induiken. Maar misschien aan de redactie nog een leuk idee om nog eens een keer... Om nog een uh, keer uh, terug te laten komen. Te komen. Ik kom een live ja. uitzending maken, zou ik zeggen. Op ja, de ja, dat is een goed idee. <laughs> uh, we gaan uh, zo naar de agenda en de mededelingen. En we gaan nu even uh, naar de muziek. En dat is Buckshot, Let Onk Another Day. Another Day Me. Except the fact that I love you, I do it. I hear they say. Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we zijn door alle gasten heen, zoals dat heet. Ik ja, dat is een bijzondere uitzending. Uitzending, Irene. Ja, vond ik ook. Hey, wat, uh, wat zijn de agenda en mededelingen van deze? Oké, okay, ik, ik wou nog wel even zeggen, nog even, je hebt het al verteld straks, maar ik wil het nog een keer zeggen dat er dit weekend geen treinen rijden tussen Haarlem en Amsterdam. En dat er dus uh, bussen uh, gebruikt worden om uh, mensen te vervoeren. En ook nog even, dat moest ik ook nog even zeggen, heeft u al naar de klok van de katholieke kerk gekeken? Want die heeft namelijk een ander kleurtje gekregen. De klok. God, Kijk, De klok. Nou, dan nou, beginnen we met, uh, met de agenda. En uh, vandaag om half twee tot half vier hebben we een extra optreden van Concordia op het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Oké, okay, en dan morgen in datzelfde muziekpaviljoen is een optreden van Cantando Marianci. Ja. Oh, wat zeg ik dat weer? In ieder geval tussen 1 en 4 is er een optreden van een of andere groep. En uh, iedereen opletten, want uh, woensdag 13 juni hebben we Nationaal Buitenspeeldag. Ja, van Pluspunt. Van Pluspunt, ja. ja. He, he, maar dan uh, zit ik uh, met uh, oh, Maar dan ben je op vakantie, hè? Precies, want ik ga lekker op vakantie naar Creta. Ja, maar ik precies. wens iedereen heel veel plezier. Ik hoop dat het dan mooi weer is hier. Dan heb ik dat waarschijnlijk daar ook. Uh, de Nationale Buitenspeelplaats dus op 13 juni. Uh, dat is uh, met behulp van strand actief. En dan kunnen kinderen zich de hele middag vermaken met fantastische speelactiviteiten. Ja, en dan wilt u vragen of info, dat is m.vd de m-i-i-j-e dus m.vdmeijen, meijen of 06 26248096. 26248096. En dan hebben we natuurlijk de vismaaltijd. Vrijdag uh, op het gasthuisplein uh, vanaf half zes. Uh, er is toen straks al over gesproken door uh, Ben Zonneveld. Uh, nog even als een extraatje naar de, uh, het verhaal van de Zing meezing uh, in Zandvoort. En uh, die vismaaltijd, dat wordt weer een ontzettende gezelligheid. Met uh, optreden van de folklorevereniging De Wurf. Muzikale begeleiding. En die van... doen ook de bediening, hè? Ja, die doen de bediening ja. inderdaad. Muzikale begeleiding van Klaas Koper en G. van den Berg. Dat is het duo App en Vloed, volgens mij uh, heten zij. Uh, een drie gangen vismaaltijd wordt er geserveerd. Het heeft u zin en u heeft geen kaarten. Ja. Helaas, moeten MN we nog een jaar wachten. Met, uh, zijn ze op? Ze zijn op. Zijn op. Zijn op ze ja, met meer uitgekocht. dan 200 kaarten. Ja, wat ja. ja. een succes. Ja, en dan staat goed. hier verbinding zoeken met de studio. Maar ja, Anki, we zitten al in de studio. En jij zit hier, pal naast me. Wat gaan we zo krijgen in Oud-Zandvoort? We gaan in uh, Oud-Zandvoort praten met mevrouw Paap. Uh, beter bekend onder de Zandvoorters. En zeker de AMBO-leden als zien Paap Paap uit de Oostadestraat. Zij is geboren in de... Kruisstraat, dus in de straat waar, waar in deze zitten. studio zit. Alleen ze is gebeur, geboren in Kruisstraat 2. Wij zitten in 1. Maar dan zou je denken... Nee, dat wij 2... zitten in 2A volgens mij. Nou, één dag, maar dat maakt niet uit. In 2 jaar zit. dit. Maar uh, de Kruisstraat was toen precies andersom genummerd. Ah, oké. Okay. Dus uh, het was aan de andere kant van de, van de Kruisstraat. Zij uh, vertelt over de Kruisstraat, maar ook over haar leven op het strand. Want ze hebben jarenlang, uh, bijna 40 jaar strandtent, het trefpunt gevoerd mm een dus, bekende uh, Een bekende strand. daarna trefpunt Annette En toen wanderen Karin en nu heet het Storm geloof ik, maar goed ja. in ieder geval zij, uh, ja, zij weet heel veel Daarover te vertellen uh, uh, Ja, ze is geboren voor de oorlog Dus okay. ja, het wordt een interessante uitzending. Nou heel erg bedankt dat je dit uh, wilde vertellen Een hele goede uitzending om, uh, om 12 uur net na Goedemorgen Zandvoort ja. Dus uh, allemaal luisteren. Even een kleine correctie over de treinen uh, De trein rijdt Wel vandaag uh, Dat is gecorrigeerd, maar hij rijdt niet Oh, Oké, okay. dat is een goede... Dus, uh, dus, tussen, Haarlem, je dat even dus tussen Haarlem ja. en Amsterdam alleen zondag niet. Ja. Hey, rijd je dan wel tussen Zandvoort en Haarlem? Ja. Ja. Redt wel. Oké. Okay. Ja. Nou, we uh... ik, uh, ik was op station uh, gisteren, dus uh, okay. daar was een correctie. Dankjewel okay. voor de informatie. Nou, we gaan uh, naar de afkondiging. De herhaling is altijd op donderdag tussen 8 en 10. Uh, uh, dan uh, willen we graag nog even bedanken voor de techniek, Roy van Buringen. Ja, ik wou nog even een uitzending gemist. Dat is. Uh, we gaan naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in, let op, een uur later invullen.